Goedemiddag, ik ben Bien Buijs. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rutte wil nog niet zeggen over hoe de formatie verder moet. De VVD-leider houdt ook zijn mond over of hij het ziet zitten om met GroenLinks en PvdA om de formatietafel te gaan zitten. Ik weet, en daar baal ik zelf ook van, uh, dat jullie hier langzaam het kapot ergeren als journalisten... en achter de journalisten in Nederland aan het feit dat we er zo weinig over kunnen zeggen. Uh, het spijt me verschrikkelijk, maar dat geldt helaas ook nog voor vandaag omdat alles wat we er nu in het openbaar over zeggen, vanwege de ingewikkeldheid van zo'n formatie, totaal niet helpt om alsnog een kabinet dichterbij te brengen. Groenlinks-leider GroenLinks-leider Jesse Klaver zei eerder vandaag dat VVD, D66 en het CDA vandaag maar eens met duidelijkheid moeten komen over of ze met GroenLinks en de PvdA aan de slag willen. Slachterij Goschalk in Epe in Gelderland mag vanaf morgen weer open. De slachterij werd eind juni op slot gegooid nadat er schokkende beelden uitlekte waarop te zien was hoe het personeel de dieren ernstig mishandelde. Het slachthuis staat de komende tijd nog wel onder streng toezicht. In Rotterdam hebben arrestatieteams vanochtend zeven huizen binnengevallen. De politie heeft geld en telefoons in beslag genomen. We hebben geen vuurwapens aangetroffen. Maar dat betekent dat we volop doorgaan met het opsporingsonderzoek en resultaten zeker meer zullen boeken. De politie dacht dat er wapens in de huizen zouden liggen die te maken hebben met schietpartijen in Rotterdam-Feyenoord de afgelopen maanden. En in Zandvoort is de opbouw van het Formule 1 circus in volle gang. Bij de ingang van het circuit waren Venster al vroeg bij om de vrachtwagens van de verschillende raceteams binnen te zien komen. Wij staan hier al uh, sinds uh, vannacht 12 uur. We hebben, ik heb voor mijn verjaardag een uh, cadeau gekregen voor een uh, hotelkamer om uh, dit mee te maken, dit spektakel. Kunnen we niet meer slapen deze week. Speciaal vrijgenomen en dan ga je hier staan hè. Komend weekend schuren de racewagens over het circuit van Zandvoort. Er zitten dan elke dag 70.000 mensen op de tribunes. Het weer. Vanmiddag is er iets meer zon. In het zuiden kan nog wel een bui voorbij komen. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Korte files op de A7 richting Zaandam voor knopend Zaandam 3 kilometer. Op de N207 richting Alfa aan de Rijn voor de aansluiting met de A4. En op de N247 richting Hoorn voor Monnikendam 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 This ...terug bij Zandvoort op zaterdag. Op zaterdagmiddag live uiteraard. En de maandagmiddag voor de herhaling... door de Festa Williams. Wat blijft dat een lekkere disco-klassieke... ...once, binnen, jij yeah. Om zo uur drie te beginnen... Met het aftellen naar de Dutch GP volgend weekend hier op het circuit van Zandvoort. Maar eerst hebben we dit weekend het circuit van Spa in België. En daar regent het behoorlijk en heeft het behoorlijk geregend. En We zitten in de Q3 van de kwalificatie. Het duurt lang trouwens, want die had natuurlijk al lang afgelopen moeten zijn. Maar in Q3 is weer het een en ander gebeurd, Albert-Jan. Ja, klopt. Het was stromende regen, terwijl wij naar het nieuws luisterden en naar de openingsnummer plaats van de derde uur van Zandvoort op zaterdag. Uh, uh, dus, maar toch, toch werd, werd de baan vrijgegeven voor de derde kwalificatie. En Een aantal rijders, een viertal stuks, gingen toch de baan op. Ja, natuurlijk wel vol wets, want het was zeiken nat die baan. Uh, maar uh, ja, na, na twee ronden was uh, Norris reed toen in de eerste ronde natuurlijk de snelste tijd, omdat hij de enige was die als vooraan reed in die Q3. Maar in de tweede ronde ging het dus vreselijk mee, mis in, uh, uh, uh, uh, uh, in, in de bocht van uh, Spa-Francorchamps in Eau Rouge. Hij, ging, uh, de, ja, hij, ging, uh, hij raakte daar toch, toch de, de curbs, waardoor de achterkant uh, uitbrak en hij wilde het nog corrigeren. Maar uh, met die snelheid uh, ging dat niet goed. En kwam hij vol in de bandenstapels terecht op het, even, het snelste stuk van uh, het circuit... Uh, de auto uh, spinde enorm, kwam in de, in de bandenstapel terecht. Uh, een band uh, vloog eraf, uh, bleef gelukkig wel aan de auto hangen. En het mazzel dat hij uh, de rest, uh, de, de, de, in het vervolg van zijn, zijn draaiing, hoe moet ik dan maar zeggen, uh, op de baan bleef en niet nog een keer in de bandenstapel kwam. Want uh, er zat een behoorlijke snelheid in. Dus hij draaide echt rondjes op het circuit. En uh, achter hem reed uh, Sebastian Vettel. Hij kwam nog even kijken uh, hoe het met hem was. Maar uh, Norris deed een duimpje omhoog, dus... Vettel kon weer doorrijden, maar de race, de race directie besloot gelijk daarna de sessie te stoppen. Dus in Q3, met nog ruim acht minuten te gaan, ligt weer plat. En uh, we kunnen natuurlijk, uh, we wachten gewoon af. We, we volgen natuurlijk de ontwikkelingen op de voet. Als ze weer zouden gaan herstarten. Maar ik vond het toch wel wat een beetje link om uh, bij zo'n sterke regenval uh, Q3 te starten. Maar goed, het is gebeurd. Norris heeft uh, de auto tot en los gereden, mag ik wel zeggen. Maar het gaat maar, goed met Norris uh, en dat is het, uh, het, het belangrijkste het, over jou. Ja, het gaat goed met Norris. Ik ga je verder onderbreken, want Dacht we kunnen ook. de uren over doorpraten. Maar ja. uh, ik wil graag weten wat we allemaal in dit uur uh, nog gaan doen. Nou, ja. We gaan uh, over een uh, tweetel platen, of over één platen, gaan we uh, uh, uh, uh, het interview herhalen... wat uh, onze collega's van Race Express hadden afgelopen week... met Jan Lammers en zijn verwachtingen uh, die hij had, heeft... Uh, voor het tweede gedeelte van uh, deze uh, Formule 1 kalender. Uh, en uh, met name wat hij van Hamilton en van, uh, Jos Verstappen, uh, van Max Verstappen uh, mag verwachten. Dat, uh, dat in ieder geval. We hebben natuurlijk nog wel wat nieuwtjes over stoeltjes. Die zijn, uh, weer, een aantal stoeltjes zijn alweer vergeven uh, voor uh, een volgend race-seizoen. En de kalender ja, die zal ook weer aangepast mo moeten worden. En wellicht dat er van 23 geplande races er 22 doorgaan. Ook dat is dan weer slecht nieuws voor Max Verstappen. Die nu toch een lichte, kleine achterstand heeft op uh, Lewis Hamilton. Dus zou die weer één race minder hebben om uh, die achterstand uh, weg te werken. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En uh, ook daar hebben we een bijdrage van onze collega's van NHTV. Want zoals wij vorige week ook berichten. Uh, er zijn daar 40 pups binnengekomen en jonge hondjes. Die, moesten, die waren allemaal uh, gehuisvest in één huis... maar dat uh, werd, werd een onhoudbare situatie. De directeur had nog ruimte... en uh, onze collega's van NHTV hebben daar een reportage over gemaakt. En ja, voor veel uh, uh, uh, uh, dames is het natuurlijk dit weekend uh, uh, weer een Formule 1 race... en volgende week hier in Zandvoort. Dus we, weer, we krijgen weer te maken met de nodige raceweerduwers. En uh, daar heeft uh, ons, uh, ja, ons dichter, huisdichter Marco Termes een heel mooi... Uh, uh, ja, ...proëzie stukje van geschreven... ...onder de passende taam Race Weduwe. Dus dat wordt ons gedicht van de dag. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En ik denk dat we een klein beetje uit gaan lopen... met het, uh, met het schema wat jij net uh, noemde op de jan met uh, de ja, tijd. daar zit een ding in. Kwart over vier is het al lang geweest, namelijk. Oh, dus, uh, oh bijna, ja. bijna. Oh ja, het is bijna kwart over vier geweest. Dus uh, als we nou twee platen non-stop gaan draaien... dan zitten we op half vijf. Dus uh, we gaan wel even kijken hoe we dat gaan oplossen. She's more than a basic dream, she's my fantasy. I gotta let her feel it, I feel she's a woman inside. She's more than a basic dream, she's my fantasy. Than a basic dream. Cause time is all we really need. She's my dream, my fantasy. She can't leave me. Let her feel it. This is a woman inside. She's more than a basic dream. She's 梅子冰淇淋 Deze disco-deunen uit de jaren 80. De leather van Simplicius. Het is kwart over vier geweest. Ja, heel makkelijk op te lossen het probleem uh, met de tijd. Gewoon één plaatje minder draaien. En dan uh, komen we weer uh, uit voor... ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Daar gaan we met de Pit Report. Nou, het is nog steeds... Uh, ja, ze zijn bezig met de auto van Norris. Uh, die daar, uh, zeg maar, helemaal in de prak is uh, gegaan. Uh, zojuist... Dus er wordt niet, nog niet doorgereden in de Q3. Dus we kunnen de officiële kwalificatie ook nog uh, niet uh, melden hoe die afgelopen is. Maar we hebben wel wat anders in deze pit-reports. Ja, en zeker uh, een interview met uh, Jan Lammers. Uiteraard is hij uh, beren trots op het uh, circuit Zandvoort zoals het er nu uitziet. Om Nederlands. Gelukkig kunnen wij allemaal in Zandvoort uh, aanstaande donderdag tussen 2 en 6 uh, gaan kijken hoe het, uh, het er ziet. Daar zijn we allemaal keurig. Ik heb ook zo'n mooi keurige brief in huis. Ja, dat was heel mooi. keurige brief met alles keurig uitgelegd: van wat wel en wat niet, en hoe en waarom. Weet en... je wat mij opviel trouwens? Dat het evenemententerrein. Ja. Dus uh, ja, ik woon zelf aan de weg. Dat is ook evenemententerrein. Dat hoort dat hele weekend bij het circuit. Dus uh, ja, de, ook, uh, ook daar uh, gelden allemaal speciale regels. En dat zal voor uh, jouw straat ook gelden, denk ik. Ja, juist. Ik ben erg benieuwd. Ik heb mijn... Nieuwe lantaarnpalen. We krijgen Ik, een... Ik, echt, echt. Ik lag van de week helemaal in de deuk. Ik reed er doorheen. Ik denk, wat zijn ze nou aan het doen? Zijn ze allemaal nieuwe lantaarnpalen aan het neerzetten? Want het moet er wel strak uitzien. Nee, het zijn speciale lantaarnpalen met van dat, uh, dat, dat, dat, dat speciale licht erin. Wat goed voor het milieu is. Dus uh, okay. nou, daar hebben ze het natuurlijk voor gedaan. Omdat het de groenste race van... Uh, van alle tijden moet worden. Nou, mijn bordes halverwege kan je niet missen... want dat ga ik volgende week donderdagmorgen opbouwen. Goed, we gaan samen met Jan langs kijken... hoe de circuit zand wordt, hoe trots hij daarop is... en uh, over uh, zijn vooruitblik op het tweede, seizoen, tweede deel van het seizoen van uh, de Formule 1. Hey Jan, we hebben net een uh, rondje... Kort gemaakt over het, over het circuit. Het is indrukwekkend wat we zien. Um, hoe is dat voor jou als je er nog rijdt? Je hebt het natuurlijk al vaak gezien, hoe is het voor jou om over dit, als, het, als al die tribunes er staan, om daar dan een rondje over te rijden? Nou, het is, het, is, uh, het is heel gek eigenlijk. Want je bent natuurlijk heel lang betrokken geweest bij de voorbereiding en het ontwerp en noem maar op. En dan hebben we nu uh, het stadium van de uitvoering. Hè, en bijna op een week na staat alles uh, al op zijn plek. Eh, er wordt nog volop gewerkt natuurlijk, ik heb nog nooit zo druk gezien met, eh, met vrachtwagens. Eh, want eh, echt, de echte puntjes worden letterlijk op de i gezet. Maar iedere dag dat ik kom is er weer een likje verf bij en een bepaalde bocht is weer wat gebeurd. Dus iedere dag gebeurt er wat en het verbaas je iedere dag. maar eh, We zijn heel trots. Eh, maar ik kan niet wachten tot ze voor twee derde gevuld gaan zijn. Wat moet er in die laatste week dan nog gebeuren? Nou van alles, van alles. Het, het, is natuurlijk, het gaat allemaal, uh, natuurlijk allemaal op schema. Eh, want je kan niet eerst de schilder laten komen en dan de timmerman, zeg ik altijd maar. Eh, dus alles moet in de juiste volgorde gebeuren. En, eh, eh, en dat is gewoon, eh, het schema wordt afgewerkt en alles ziet er prima uit. Als je die tribune eerst ziet langs het rechte stuk, wat denk je dan? Nou ja, de, de eerste indruk als je gewoon überhaupt het squier op komt rijden... Dat is het eerste wat al indrukwekkend is, is de achterkant. Dan denk je echt dat je bij een voetbalstadion aan komt rijden. Eh, want eh, de faciliteiten zijn ongelooflijk opgeknapt. De tribunes zijn natuurlijk tijdelijk. Hè, die verdwijnen straks na de Grand Prix weer. Maar er zijn ook een heleboel dingen die structureel veranderd worden. Waar het circuit gewoon voor de toekomst met de normale exploitatie ook gewoon ontzettend veel, veel plezier van gaat hebben. Er zijn er al, natuurlijk heel veel Nederlanders al in, bij een race in het buitenland geweest, Formule 1. Dat was indrukwekkend. Maar dacht, hoe zal dit zijn voor de Nederlandse fans? Uh, nou, ik denk heel, heel uh, on-Nederlands uh, indrukwekkend. Hè? Ja, eigenlijk is, is, is, dat, uh, is dat ook niet terecht wat ik zeg. Uh, want ik heb uh, dit jaar, ik ben niet zo'n songfestivalman... maar als ik dan de productie van de songfestival zag... hoe dat gewoon in beeld gebracht is... hoe prachtig dat voor elkaar was... en dan kunnen wij Nederlanders uh, eigenlijk heel veel... Dus uh, ja, je, je hebt gewoon heel veel trots, hè? niet alleen als circuit, maar gewoon als Nederlandse ondernemer. Hè, dat je denkt van potverdorie, hè, de, de mensen doen dat gewoon. Hè? Niet alleen de circuitsorganisatie zelf die het evenement neerzetten, maar alle toeleveranciers... die doen ook dingen waar je van onder de indruk bent. Dus het is, is super leuk. Het is voor twee derde gevuld. Hoe was dat voor jou om ja, die beslissing uh, te horen en ja, mensen te moeten teleurstellen? Ja, dat, die zagen we natuurlijk in zoverre aankomen dat die teleurstelling enorm ging zijn. Dus dan krijgen we de meest ja, hartverscheurende en hartverwarmende mailtjes van, van mensen die helaas afgewezen zijn. Maar dan moet je op een gegeven moment moet je beslissingen gaan nemen en dat is verschrikkelijk. He, want je wil uh, families intact houden en groepen intact houden. Aan de andere kant heb je ook uh, je, je basis, uh, natuurlijk uh, event uh, supporters, uh, die hebben er überhaupt voor gezorgd dat wij dit evenement konden gaan organiseren. Nou die wil je natuurlijk ook niet teleurstellen, he, want die, die zijn gewoon de fundering van niet alleen dit evenement, maar ook voor de toekomst. Dus je wil natuurlijk iedereen uh, zoveel mogelijk tegemoet komen, maar aan het einde van de rit moet je gewoon een derde gaan teleurstellen en, en ja dat is is heel, heel pijnlijk voor die mensen, maar het is ook voor onszelf pijnlijk. Want ja, het kost ons daar enorm veel inkomsten. En eh, we kunnen op de kosten nog wel wat besparen hier en daar, maar ook niet heel veel. En wat belangrijkste is, is dat wij vallen niet onder het garantiefonds We hebben ook 0 euro subsidie, dus we moeten het allemaal voor eigen rekening en risico doen. Dus, dus ja, hè, laten die mensen vooral niet denken dat wij met plezier mensen afzeggen. Want natuurlijk, als die mensen hun kaart blijven houden voor volgend jaar, hè, dan vinden we dat fijn. Maar hè, een aantal zullen misschien nog geld euh, terug willen hebben. Ja, de mensen hier wel zijn gaan natuurlijk genieten van een enorm spektakel dat weekend. In de voetbalstadions moeten mensen blijven zitten. Is dat hier ook de bedoeling? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Uiteraard mogen ze even plassen. en, uh, en gaan de weg wat te drinken meenemen. en weer op hun plaats gaan zitten. En uh, aan al die regels en al die eisen, daar voldoen we allemaal aan. Dus uh, er is hier en daar wat ruis op de lijn. van aannames en perceptie. Wat, hoe mensen denken dat het eraan toe gaat. Maar de mensen die hier komen, die zien gewoon hoe, uh, hoe goed het georganiseerd is. Dus, dus uh, ik heb er wel vertrouwen in. Heel goed. Wat verwacht je zelf van het evenement? Uh, nou weet je, ik, ik, ik, ik, ik durf het eigenlijk niet te beperken tot een verwachtingspatroon, want, want er is hier al zoveel gebeurd wat mijn stoutse verwachting heeft overtroffen. Uh, ik heb altijd gezegd van nou als voor het eerst het licht uitgaat en ze stormen allemaal de Tarzanbocht in, dat is voor mij het kippenvelmoment dat ik denk ja we zijn er weer. Aan de andere kant we staan hier op het rechte stuk, net uh, bij het uitkomen van de Arie Luindijk bocht, he, die, die kombocht. Uh, het feit dat het een kom is. Het feit dat die ook van boven naar beneden uh, de heuvel afgaat. Het rechte stuk op. Dat wil zeggen dat je vanuit meerdere uh, perspectief. Zie je die auto's gewoon een stuk of vijf achter elkaar. Kun je zo tegelijkertijd zien. Voorheen was het vlak. Zag je alleen de voorste. Hè, maar die beleving voor het publiek op het rechte stuk. En om, om gewoon te gaan kijken wie er op kop ligt. Uh, hè, dat, dat krijgt een hele nieuwe dimensie. Dus, uh. Ja, ongelooflijk. Hè. Ik zit uh, ook uh, ondertussen naar de te interview te kijken, albert -Jan. Van Race Express, dank daarvoor te, trouwens, voor uh, het beschikbaar stellen daarvan. Maar uh, Jan Lammers dus uh, aan, het, uh, aan het woord. En die heeft gezegd dat er, als je kijkt naar uh, wat er nu allemaal gebeurd is, dat het echt on-Nederlands is. Maar als je ook die beelden ziet van uh, de, naast de hoofdtribune, die tribunes die bij, bijgebouwd zijn. Dat is werkelijk... Ja, dat, dat, dat, dat kan je gewoon, als je je ogen die, uh, denken ook van wat zien we nou? Uh, kan dat überhaupt? Het doet me zelfs denken aan uh, de, die arena in Mexico. Daar de, de, de, de waar ze doorheen rijden. Nou, als je ziet waar al die tribunes zijn geplaatst. er zijn wel meerdere plekken waar ik zou willen zitten. om. Uh, om uh, dat, uh, ze moeten afremmen voor die bocht. Uh, voor de, de S-bocht en noem maar op. En dat zijn allemaal tribunes. Dus dat wordt, dat wordt gewoon één groot stadion. Daar gaan ze doorheen rijden. Gouden plek ook, uh, ja. Albert-Jan. Gigantisch. Ja. Maar goed, ik zit voor de TV. Oké, okay, <lacht> nou ja, ook een gouden plek toch? Ja, Hap <lacht> ja, en een drankje erbij. Ja, daar, en ja ik en, heb dan, alles al in huis. Ik heb alles al in huis. Dan uh, komt het uh, helemaal goed. Zo dadelijk uh, gaan we doen, Dier van de Week. Ook ditmaal met de bijdrage van, uh, van collega's van ons. Ditmaal de collega's van NH Nieuws met het uh, Dier van de Week. Maar eerst gaan we even een hele mooie platen nog uh, draaien. De Nederlandse band Ten Sharp. En die hadden een groot hit met deze You. It's meekijkt in de studio via www.zfm-live.nl dan kan je zien dat de zwart-witte geblokte vlag, vlaggen wel een aardige plek hebben gekregen zo. Je ja. kan ze ook goed op de webcam zien. Heb je al gekeken of niet? Ja, ja, ja. ja zeker. Zfm-live.nl kan je kijken. Goed. Dus het, Oh ja, nee, ik zou je even aankondigen. Ja. Het is uh, half vijf. Normaal gesproken doen we het dier van de week. Maar ik denk dat het dieren van de week gaat worden. Uh, Jazeker. En dan kijk ik nog even snel uh, uh, naar Spa van Couchan. Uh, maar de sessie is nog, steeds, de Q3 is nog steeds niet hervat. We houden niet op de hoogte. Terug naar de dieren van de week. We hebben het, vorige week hadden we het er ook al over. Want ze zijn allemaal uh, inmiddels goed doorvoed. Maar ze hadden wel veel vlooien en vormen. Uh, toen ze binnenkwamen, al dus Agnes Sol. Ze werkt uh, bij dierenhuis Kennerbaland in Zandvoort. En bekommert zich deze dagen om een groep van 40 hondjes, waaronder 17 puppies. Dat ze op één dag zoveel nieuwe cliënten binnenkrijgt... maken ze hier dus zelden of nooit mee. Over de vorige eigenaar wordt, weinig, uh, uh, wordt vanwege privacyredenen niets losgelaten. Alleen dat hij of zij niet meer in staat was om nog goed voor de honden te zorgen. En ze daarom dus zijn overgebracht naar, Zandvoort, naar het diersthuis Zandvoort... waar al nog ruimte was. Luistert u uh, met uh, uh, oordopjes op uh, als u uh, de volgende bijdrage ziet van onze collega's van NHTV. Op één dag zijn er bij Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort maar liefst 40 honden binnengebracht. Of beter gezegd hondjes. En dat maken ze daar zelden mee. Er is toch helemaal verliefd op als je een kleine hondje wil. Wie zijn dit? Nou, dit is één grote familie. Ik denk dat er een heleboel ook verwant zijn aan elkaar... Van uh, allemaal kleine hondjes die uh, samen in één huis woonden. En je kunt je voorstellen als er zoveel hondjes in huis lopen... dat je dan niet elk hondje de individuele zorg kan geven die het nodig heeft. En daardoor was het echt nodig dat ze daar uh, weggingen. De eigenaar kon niet goed meer voor ze zorgen. En dat ging ten koste van de hondjes. Gelukkig was er in Zandvoort nog wat ruimte over om ze op te vangen. Ze hadden wel allemaal vlooien dus, en wormen. Maar oké, okay, daar zijn ze allemaal voor behandeld. Onze dierenarts, dierendokters hier in Zandvoort, is onze eigen dierenarts. En die hebben werkelijk de hele zaterdag staan castreren. Ja. Dus wij reden af en aan met, uh, met uh, hondjes. En uh, zij uh, hielpen ze verder. Ja. Ja. Onder de 40 hondjes zijn er 17 pups. Voor een deel zijn er al pleeggezinnen voor gevonden. En de hoop is dat de andere hondjes ook snel nieuwe baasjes vinden. Het is uh, erg leuk. We krijgen heel veel reacties. Hartverwarmende reacties van mensen die uh, spullen, donaties komen brengen. De trimsalon die spontaan langskomt om wat hondjes uh, een beetje de vachten fatsoeneren. Dus ik, uh, ja, ik, ik geniet er enorm van. Ja. Klein welkje. Hm? Mooie reportage van uh, onze collega's van uh, NH Nieuws. Agnes Sol van het uh, Kennen thuis... die lag lekker bij die kleine hondjes, uh, Albert-Jan. Die ja. denkt van, nou, uh, Het nou, ligt wel prima zo. En wilt u nou eventueel ook pleegouder uh, worden... dan wel uh, eventueel zo'n hondje in huis nemen? Ga dan eerst even naar de, we de website www.dierenthuizenkennemeland.nl... en neem even telefonisch contact op met uh, de vraag... Uh, wat er op dit moment mogelijk is. Eerst even een e-mail sturen, toch? Was vorige ja, week. Ja, dat kan ook. Eerst even een e-mail sturen... En anders, wellicht dat u pleegouders wil worden... dan wel zo'n hondje willen adopteren naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Dan neem dan via de mail of telefoon contact op met het Dierenthuis. Kennen Oké, okay, dankjewel. Hoe is het in Spa? Spa, ik ga één knopje verder. Eén knopje verder. En ik zit nog steeds in de reclame. <laughs> dus, uh, Oké. Okay. Er wordt volgens mij nog steeds niet gereest. gereest. Nou, waar wordt het in de gaten? Tot aan vijf uur Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag.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 Zijn ze nog wel even, even zoet, denk ik, uh, Albert-Jan. Uh, ja, jij zei het al misschien morgenochtend... het uh, vervolg de laatste negen minuten van de Q3... maar je hebt wel wat andere race-nieuws. In ieder geval goed uh, nieuws voor uh, alle race-liefhebbers... die uh, vanuit huis dan wel elders de, de race willen gaan volgen. Want iedereen kan namelijk van donderdag 2 tot en met dinsdag 7 september... kijken naar alle programma's rond de Formule 1 Dutch Grand Prix in Zandvoort... De zes Ziggo Sport Totaalkanalen zijn die dagen voor iedereen in Nederland te zien. Ook voor mensen zonder Ziggo abonnement. Daarmee zijn ook extra uitzendingen van de talkshow Formule 1 Café voor iedereen te zien. En die worden live vanuit, vanuit locaties in en rondom Zandvoort gemaakt. Naast de Formule 1 is ook het kwalificatievoetbal voor het WK 2022 live te volgen. Als trotse aanbieder van Formule 1 in de afgelopen negen jaar... maken we dit nationale race spektakel op Zandvoort graag beschikbaar... voor zoveel mogelijk fans als dus directeur Ziggo Sport, Wil Moerer. Laten we hopen dat heel Nederland een prachtige en spannende race ziet... tussen Max Verstappen, Lewis Hamilton en natuurlijk ook alle andere coureurs. Sergio Perez rijdt ook volgend jaar naast Max Verstappen voor Red Bull Racing. Het aflopende contract van de Mexicaan is verlengd met een jaar door het topteam. Het nieuws in aanloop naar de Grand Prix van België kon niet als, kwam niet als een verrassing. De afgelopen weken liet de Red Bull top al doorschemeren dat het de intentie was om op deze manier door te gaan. Perez won vooralsnog één race namens Red Bull in Baku. Na het verstappen in de slotfase uitviel na een klapband. De Mexicaan, 31 jaar oud, kwam na vorig seizoen over van Racing Point. Nu Austin Martin, waar hij zijn plek moest afstaan aan Sebastian Vettel. En ook Fernando Alonso maakt uh, uh, ook volgend jaar uh, uh, deel uit van het al Alpine F1-team zijn opwachting. De 40-jarige Spanjaard die al 32 keer een grote prijs op zijn naam heeft geschreven... vormt een rijdersdio met de Fransman Esteban Ocon. Dit seizoen is spannend voor iedereen... maar we hebben collectief mooie vooruitgang geboekt... en het resultaat in Hongarije is daar een prachtig voorbeeld van. Aldus Alonso, die begin deze maand als vierde eindigde op de Ring. We willen dit seizoen nog meer positieve momenten beleven. Maar ook vanaf volgend jaar met de reglementswijziging in de Formule 1. Ik ben een groot voorstander van eerlijkere regels en nieuwigheden in de discipline. Dus seizoen 2022 is een gouden kans. Ik kijk niet alleen uit naar een tweede helft van het jaar. Maar ook om in 2022 Alpine te vertegenwoordigen naast eh, Esteban. dus Fernando Alonso. De Formule 1 leiding presenteert, uh, presenteert uh, uh, zaterdagochtend in België de nieuwe kalender voor alle teams. Duidelijk is inmiddels dat dit jaar geen 23 maar 22 races zullen worden verleden. Voor de gestrapte races in Japan en Australië komt één wedstrijd terug, namelijk de eerste Formule 1-wedstrijd ooit in Qatar. Uh, mocht dat niet rondkomen, dan is Bahrein als alternatief een optie. We houden u op de hoogte. Tussenstand nog even uh, in het WK: Lewis Hamilton 195 punten op de tweede plek, Max Verstappen met 187 drie verrassend en toch leuk landen, Norris met 113 Valt er Bottas met 108 en 5 Sergio Perez met 104. Tot zover. Zie je wel ook. Uh, CFM is uh, druk bezig met uh, de formule 1 de grote race. En dat uh, geweldige spektakel volgend weekend. Na 36 jaar weer op circuit Zandvoort En daar zijn we peren trots op uh, natuurlijk. En vandaar ook uh, zometeen een uh, stukje poëzie of uh, een gedicht. Proëzie. Proëzie. Pro pro pro pro zo doet Marco. Oké, okay, Proëzie. Dan hebben we het over race, weduwe. Maar eerst uh, deze tranentrek van Marillion. Do you remember? Child hearts melting on a playground wall. Do you remember? Tom escapes from moonwashed college halls. Do you remember? The cherry blossoms. Kelly op de zaterdagmiddag. Zonnetje schijnt lekker inmiddels. En hier is de raceweduwe Marco Temes. Het woord en de realiteit achter het begrip raceweduwe... zijn twee totaal verschillende zaken. Dit stel ik om de koe maar gelijk bij de horens te vatten. Of in het kader van deze speciale racedagen... de auto bij de voorbumper omdat bij de koplampen grijpen wellicht te seksistisch klinkt... waardoor een file boze criticasters met gegierende banden in de pen klimt... om ons favoriete lokale radiostation CFM aan te schrijven. In deze barre tijden van overdreven aangescherpte zedelijke moorders... zijn tenslotte de Wulpse minirokte prijsmeisjes reeds geslachtofferd... Snelheid, gevaar, benzinedampen, dure auto's en mooie meiden hebben volgens het hedendaagse mora moraalridders helemaal niets met elkaar van doen. Nee, volgens hen moeten vrouwen met geitenwolle sokken, jeugdleren Jezus-Nikes en een ongeschoren pitspoes, waarbij uw gene muider wees welkom, mat bij de voordeur een gladgeschoren biljartlaken is, zichzelf niet presenteren als lustobject. Volgens deze humorloze, smakeloze, seksloze, zwartkousen dienen de dames tegenwoordig, gehuld in hun vormloze, monningsgrijze kaften, de bekers vanaf minimaal drie meter aan naar de coureur te werpen. Dit om te voorkomen dat iemand van de partijen bezeten wordt door de door de duivel ingefleschte, de seksueel getinte gedachten. weduwe. Welke dwaas deze tem ooit heeft verzonnen... verdient het schandblok op het raadhuisplein tijdens de Dutch GP... als opwarmertje voor de zondag. Tomaten en eieren om naar de dwaas in het schandblok te gooien... zullen worden gesponsord door de supermarktketen. Race weduwe. Als zij een weduwe is, dan is haar man overleden. Dus waar praten we eigenlijk over?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 De bedenker van het woord rezuuduwe heeft hoogstwaarschijnlijk sinds de 70e jaren... een paar stadia sociaal-maatschappelijke evolutie overgeslagen. Ik vermoed namelijk sterk dat het woord aan de zwakzinnige reptielenbrein... van een mannelijke neandertaler ontsproten is. Nooit van dolomina gehoord? Emancipatie? Zelfbeschikking? Condooms? De pil? Vrouwen zijn tegenwoordig mans genoeg, kereltje... Ze besluiten zelf wel of ze mee willen naar het circuit of niet. Die hou je niet tegen. Het aftellen is echt begonnen. Volgend weekend gaat het los hier op het circuit... Race weduwe van Marco Temes. Dankjewel Marco en dankjewel Albert voor het voordragen op deze zaterdagmiddag. Daar gaat het allemaal om: om racen. Uh, heel spannend uh, in uh, Spa. Daarover zometeen meer. Maar we gaan eerst nog even de nieuwe Rob Soorn draaien. Die zal uit. De deur de komt langs. Vandaag met een cornet. Mijn schoonmoeder die heeft vandaag mijn dag alweer gemaakt. Een hoedje of een muts, ze zijn allebei in petto. Degene die nooit iets vraagt, die is ook wel bespraakt. Wat is het leven weer compleet Het is hier bloedje, bloedje heet Het is weer zomer Op ieder plein en elk terras Een ijskaal in je glas daar rondjes op zijn hondjes. Ah, bijna ging het mis, dat werd dus bijna mond op mond. De ademing, wat wordt een stukje kaas, zijn altijd, altijd welkom.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 Inderdaad, een mooie zomerhit van de Nederlander. Ja, de Nederlander uiteraard. De Haarlemmer bedoel ik, Rob Zorn En het is weer zomer. Ja, ik ben even afgeleid. Positief gezien afgeleid. Want we zitten naar die Q3, hè, die laatste ja. negen minuten. Te, en die zijn voorbij. Maar het is een oranje feest daar in Spa. Venijn, en dat gaan we volgende week nog eventjes hier ook over doen. Hè? Het, maar, het, het venijn zat ja, echt, echt we wel in, in de staart. hoor. Ongelooflijk. Ik bedoel... Op een gegeven moment denk je van, nou ja, uh, Russel, uh, dat wordt hem. Uh, dat uh, komt allemaal wel goed. Wat een mega prestatie dat... van uh, Russel. Ja, absoluut. Helemaal te gek. Uh, omwille van de tijd. Uh, even kijken. Uh, op Pool hebben we een Nederlander. Uh, Max Verstappen start van Pool. Geweldig. In die regen, wel snel opdrogende baan. En toch in het laatste rondje zet hij de snelste tijd neer. Geweldig. Tweede plek, uh, George Russell in de Williams. Prachtige prestatie. Wauw. Derde vinden we terug Hamilton. Dan Vettel en dan Perez. En dan Bottas. Dat zijn de eerste zes. Fro uh, Verstappen, Russell, uh, Hamilton, Vettel, Perez en Bottas. Ondanks het slechte weer en de, de rode vlaggen. Toch een uh, volledige kwalificatie ver, verreden met als uh, glorieuze overwinnaar niemand minder dan onze eigen Max. Ik krijg er echt helemaal kippenvel van, want het was echt zo op het aller, aller, allerlaatste moment zo goed getimed. En ja, dan, uh, ja. briljant. dan uh, gewoon uh, briljant, vooral uh, de, het laatste gedeelte van uh, de, de, de race, zeg maar, het derde, derde tijdgedeelte, daar heeft hij het gewoon uh, gedaan. Ja, echt in de, de, de laatste split second. Heeft hij de snelste tijd neergezet. Tactisch geweldig gereden. En uh, nee, briljant. Dat belooft dat voor morgen. Ik hoop wat ik hoop beter weer. Maar goed, Max is ook goed in de regen. Ja. Dus daar maak ik me druk op. Nou ja, als je erheen gaat, pluot je mee. Ja, ja, ik ga mee. je mee, pluot je mee, je mee, Albert-Jan. Ja, Dat zou uh, Lex zeggen, Lex. Lex, ja. <laughs> Oké, okay, volgende week, uh, dan uh, zitten we helemaal into de Grand Prix. Ja. En dan uh, ben jij op het circuit waarschijnlijk. Andere programmeringen. En, uh, en uh, noemt, laat u verrassen door uh, uw lokale omroep uh, ZFM volgend weekend. En uh, ja, nou, ik zit op het circuit en ik uh, zit natuurlijk uh, op, op mijn bordes. Uh, de, de voorbijgangers toe uh, ja, te, te wuiven, om het zomaar eens te zeggen. Ik tuur er altijd en bij Vrijdag, donderdag, vrijdag en zaterdag prachtig weer. Zondag, zoals het nu is, een heel klein drupje. Alle drie dagen worden omschreven met een cijfer 8. Dus dat kan belooft veel goeds. Ik zeg tot volgende week. Zaterdag en jij uh, tot over twee weken. Tot over twee weken. Tot dan. Hoi, hoi. Fijne zaterdagavond en bedankt voor het luisteren. Hè. Dag. Doei doei. Doei really doei.